12 uur, het NOS Journaal, Mark Visser. Goedemiddag, ME kant het bos uit bij het huis van oud-minister Borst. Wateroverlast Groot-Brittannië houdt aan. Een nieuw proces tegen Egyptische oud-president Morsi.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 Waar is de ME naar op zoek? Ja, eigenlijk zijn we op zoek naar sporen of aanwijzingen die iets kunnen vertellen uh, over de zaak. En is er al iets gevonden? Ja, er zijn verschillende dingen in het bos gevonden. Of dat wat te maken heeft met het onderzoek, dat kan ik op dit moment nog niet zeggen. Er lopen ongeveer een 40 à 50 ME'ers in het bos op linie te zoeken. Er zijn ook forensische uh, recherche mensen bij. Dus als er wat gevonden wordt, dan wordt dat direct veiliggesteld. En dan zal het bureau gekeken worden ja, of er wat van hebben. En wat is er zo al gevonden? Kunt u dat ja, zeggen? Over wat, nee, over wat er precies gevonden is, daar kan ik op dit moment nog niet zoveel over zeggen. Nee, dat begrijp ik. Even naar verslag, even Rien Kamer. Want uh, jij bent daar Rienk in Beeldhoven ook. Um, kun je omschrijven wat je daar ziet? Ja, ik kwam net uh, die uh, ME uh, zoals de woordvoerder zegt op linie uh, tegen. Ze zijn hier in een uh, best wel dicht uh, begroeid bos aan het zoeken. Veel naaldbomen. Natuurlijk ook veel blad op de grond. Ze lopen dus in linie en pikken met de wapenstok in de grond onder de bladeren, onder de bomen om te kijken of ze inderdaad iets vinden. Ik heb even heel kort met de commandant van dit peloton gesproken. Die kon natuurlijk ook niet zeggen of hij wat gevonden had en wat dat dan was. Hij zegt we nemen wel alles mee. En dan wordt er later gekeken of dat inderdaad waardevol materiaal is. Dus we zijn hier net hier hier weer weg, een stuk, laatste stuk van het bos aan het, uh, het uitkomen. Dankjewel Rienk. Even terug nog naar politiewoordvoerder Bernard Jens. Uh, meneer Jens, de zoektocht, we horen net van Rienkamer... in ieder geval dat ze bij het einde van het bos zijn aangekomen... maar gaan ze ook nog een keer terug? Nou ja, er zal nog wel een keer slag teruggemaakt worden. Uh, hoe lang het exact gaat duren, dat weet ik op dit moment niet. Het moet in ieder geval heel zorgvuldig gebeuren en daar zijn ze mee bezig. En zijn er nog verder nieuwe aanwijzingen in het onderzoek... de afgelopen dagen naar boven gekomen? Nee, op dit moment niet. Uh, ik moet voorstellen dat een recherche team heel druk bezig is om alles uh, zeg maar, te onderzoeken. Maar op dit moment is er geen nieuw nieuws te melden. Dank u wel, politiewoordvoerder Bernard Jens. De wateroverlast in Groot-Brittannië is voorlopig nog niet voorbij. Premier Cameron heeft dat gezegd terwijl hij een bezoek bracht aan een getroffen gebied. Volgens hem staat het grondwater veel hoger dan normaal... en is de bodem daardoor verzadigd. In het zuiden van het land is nog steeds kans op overstromingen... en levensgevaar. Alle hulp is welkom, zegt Cameron. This is a vast national effort where we're bringing all the resources of our country together. And what we do in the next 24 hours is vital, because tragically the river levels will rise again. And so every sandbag delivered, every house helped, every flood barrier put in place can make a big difference. Alles kan het verschil maken. Het heeft weken geregend in Groot-Brittannië en daardoor is onder meer de Themse buiten zijn oevers getreden. 30.000 woningen zitten nog zonder stroom en de wateroverlast heeft de afgelopen dagen aan drie mensen het leven. Kost. Het NOS-journaal. Mark Visser. Naar Egypte, want daar is een nieuw proces begonnen tegen de afgezette Egyptische president Morsi. Deze keer staat hij terecht voor spionage en het uitvoeren van terroristische aanslagen tegen de bevolking. Volgens de aanklagers heeft Morsi samengewerkt met de Palestijnse Hamas-beweging en Hezbollah. Morsi staat ook terecht omdat hij een keer ontsnapt is uit de gevangenis en voor het beledigen van de rechterlijke macht. En Hij kan daar de doodstraf voor krijgen.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 Vanuit de meeste natuur- en milieuorganisaties zijn in hun geldzaken veel minder groen dan je zou verwachten, concludeert het Radio 1-programma Vroege Vogels na onderzoek. Geen enkele van de twintig grootste groene clubs zou al zijn bankzaken bij een duurzame bank hebben ondergebracht. Veel organisaties hebben grote bezwaren tegen het handelen van de grote banken, IEG, Rabo en Abin Amro, maar ze maken er toch massaal gebruik van, stelt het VARA-programma.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 schietvereniging Op de Korrel in het Gelderse Bemmel... is op zoek naar visueel gehandicapte schutters. Bij de vereniging is de bijna blinde schutter John Kuster al jaren lid. Ze hebben allemaal aanpassingen gedaan om dat voor hem mogelijk te maken. Aangezien die aanpassingen toch al zijn gedaan... is er volgens voorzitter Jon Volmeijer van Op de Korrel... dus ruimte voor meer blinde schutters, zei hij tegen Omroep Gelderland. Wij zouden het fantastisch vinden als er, nog, als er meer hierop af zouden komen die er interesse in zouden tonen. Heel vrijblijvend willen we alles in het werk stellen om ze dus dit, deze mooie sport aan te leren. Sport. Bij de winterspelen in Sochi is snowboardster Bel Berghuis op de cross niet verder gekomen dan de kwartfinale. Ze eindigde in haar race als vijfde, terwijl ze de eerste drie doorgingen naar de halve finale. Berghuis was vlak voor de kwartfinales, voor de kwalificaties moet ik zeggen, ten val gekomen in een trainingsrun. En verscheen daardoor gehavend aan de start, maar toch wil ze het verlies daar niet aan ophangen. Nou, die val is, uh, is uiteraard niet fijn om uh, net vlak voor je, je finales uh, te gaan, of voor je kwalificatie het moment te vallen. En um, ja, dat absoluut speelt wat mee. En uh, je probeert die knop zo goed mogelijk om te zetten. En uh, de tegenstand is gewoon 100% goed. En uh, dat was Kimmerun niet. De Tsjechische Eva Samkova werd olympisch kampioen op de snowboardcross. Bij het Alpine skiën werd de super-G bij de mannen gewonnen door Kjetil Jansrud. De Noor was de baas over twee Amerikanen. Andrew Wybrecht veroverde het zilver. En Boat Miller pakte het brons. In de divisie is het een belangrijk weekend voor de degradatiekandidaten. Om half 1 komt sportclub Cambuur in actie tegen Pek Zwolle. En die wedstrijd wordt gevolgd door Amman Asaroglu. Amman, gisteren kwam een deel van de concurrentie al in actie. Hè? Ado deed goede zaken, drie punten bij Roda. NEC won ook. Dus bij Cambuur weten ze wat ze moeten doen. Ja, Cambuur begon dit weekend nog op de 15e plaats. Maar door die resultaten van gisteren inderdaad is de ploeg weggezakt op de ranglijst. Staat nu 17e. Eén puntje maar boven hekken sluiten roda. En ja, dan komt Cambuur toch in de degradatiezone terecht op die manier. Terwijl de ploeg eigenlijk bezig is aan een prima seizoen. Heeft in eigen huis al zes keer gewonnen. Vorig seizoen speelde Cambuur natuurlijk nog in de eerste divisie. Maar ze doen het goed dit jaar. Vooral in eigen huis. Dus uit hebben ze nog niet gewonnen. Maar thuis... Is het heel moeilijk voor ploegen om Kamburen te verslaan. En eigenlijk heeft de ploeg van trainer Dwight Lodewegens ook vandaag een overwinning nodig in Leeuwarden. Tegen Pek Zwolle dat goed in vorm is. Pek heeft in de laatste vier wedstrijden maar liefst tien punten verzameld. Drie overwinningen en vorige week een 1-1 gelijk spel in eigen huis tegen Ajax. En pek dat dus in vorm is, zou het Kambuurt denk ik best lastig kunnen maken hier in eigen huis. Dus dat nou, kan best een leuke wedstrijd opleveren denk ik tussen een ploeg in vorm... en een ploeg die wel moet winnen om weg te komen uit de onderste regionen van de ranglijst. De wedstrijd gaat over een klein half uurtje beginnen. En één bijzonderheid, want we hebben een debuterende scheidsrechter... op het hoogste niveau van het Nederlands betaalde voetbal. Jeroen Manschot uit Houten gaat vandaag zijn eerste wedstrijd in de eredivisie fluiden. Dus we houden hem heel kritisch in de gaten vandaag in Leeuwarden. We gaan dat van je horen, Arman. Dank je wel. Mooi op het ritme van de muziek daar. De keniaanse atlete Florence Kiplagat... heeft het wereldrecord op de halve marathon verbeterd. Ze scherpte in Barcelona de beste tijd ooit gelopen op de 21,1 kilometer aan... tot 1 uur, 5 minuten en 12 seconden. Het is niet het eerste wereldrecord bij de atletiek dit weekend. Gisteren verbeterde Fransman Renaud Lavillenie het 21 jaar oude indoorrecord van Serja Boubka... bij het Polstok Hoogspringen. Belangrijkste nieuws. ME kampt het bos uit bij het huis van oud-minister Borst. Wateroverlast Groot-Brittannië houdt aan. En nieuw proces tegen Egyptische oud-president Morsi. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de perstribune van Omroep Max.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 Met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de perstribune van Max. Het uh, programma waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. En natuurlijk ook vooruit, wat gaat de komende week ons brengen. Dit uur, Ivonie al jaren kijkcijferkanon, de tv-show. U kent het programma. Maar de laatste jaren is hij ook succesvol in het theater. Morgen, de nieuwste voorstelling in première. En na ene, Sjaukie Dijkstra, oud-olympisch uh, kampioen. moet eigenlijk zeggen, olympisch kampioen, want oud dat ben je niet, oud-olympisch kampioen. Je bent voor je leven olympisch kampioen. Kunstrijden in het bijzonder, 1964. Hoe gaat ze die sport toch weer wat meer op de kaart krijgen in ons land? Vraag aan onze gasten via de perstribune Twitter omroepmax.nl. Twitteren ook natuurlijk, kan altijd. Hashtag perstribune. TV-rust en centron vergauwen met Kassie Kijkeron. Waarover? Ja, Nederland keek de afgelopen week massaal naar de Spelen... maar ook naar beelden waarop we onszelf naar de Spelen zagen kijken. En straks kijk ik weer met jullie terug op die beelden. En kortom, Droste ja. TV, in Cassie Kijken. Vliegende kip, Zul van der Wart. Zul, waar ben jij? Ik kijk uit op de Noordzee. Ik ben in Noordwijk bij Monique Velsenboer thuis. En uh, zij won ooit bij het shorttrek goud, zilver en brons. Toen het nog een demonstratiesport was: Shorttrack. Maar tegenwoordig gaan ze voor de echte medailles. Dus zometeen Monique Velsenboer. Om half één aftrap in Leeuwarden van cambuur pek En uh, het laatste nieuws uit Sochi, uit de mond zometeen van Gio Lippens. Welkom bij de persgebunnen van Max. Ivo. Goedemiddag. Goedemiddag, Goedemiddag. Ivo Nier. Wanneer is de première? Morgen zei ik. Morgen, in Lamar, Amsterdam, ja. ja. ja. Vanavond en ben... ook. En het heerlijk is, ik hoef geen reclame te maken. Ze zijn bij uitverkocht. Dat vind ik altijd wel lekker om te zeggen. Want meestal komen mensen in programma's om nog eens even flink wat te verkopen. Ja, lekker uithalen. Ik vind het heerlijk om het er even over te hebben. Ja. Maar meer Zo... hoeft ook niet. Maar ben je nu gespannen als vanavond uh, uh, de theaterogen weer op jou gericht zijn? Nou, de try-outs zijn altijd wel redelijk vervelend. Maar ik doe dit puur voor mijn plezier. Maar ook echt. Ik ben ervoor gevraagd. Zeven jaar geleden. We zijn aan de zevende tournee bezig inmiddels. Het was voor mij een totale verrassing. Ik heb al eerder gezegd, ik, ik zou iedereen op deze leeftijd, zeg maar in de late herfst van je bestaan toewensen dat je nog zo'n totaal nieuwe wereld mag ontdekken. Maar wat me er vooral in verbaast, is dat ik niet kan analyseren wat ik er zo waanzinnig goed aan vind, want ik ben totaal niet gespannen. Zelfs toen we in Carré speelden, het kon me niet snel genoeg acht uur worden en maar ik ben hoe kan, iemand die kan, een hekel je niet heeft aan gespannen studio. bent, want uh... Je kunt ook zeggen, het is uh, de tv-show. Daar hoef je niet meer echt gespannen voor te zijn. Want dat, dat ken je, dat programma. 30 jaar maak je dat, of langer misschien wel. En dit is iets nieuws en daarvan zeg je... nou, dan ga ik toch heel ontspannen. Is dat de leeftijd of is dat uh, omdat je het zo leuk vindt? Het belangrijkste verschil heb ik dan wel kunnen analyseren. Ik ben niet afhankelijk van de vorm van de dag van de gasten. Ik ben wel altijd een perfectionist. Ik was ook... In mindere mate nu, maar wel heel erg ambitieus. Dus ik wil alles heel erg graag goed doen. En dan is zijn de gasten toch een redelijk onzekere factor. En die heb ik bij het theater niet. Ik zorg dat alles zo goed voor elkaar is. Dat zelfs zeg ik wel eens als ik niet kom. De mensen nog een leuke avond hebben. Maar kun je er zo ontspannen in staan. Omdat je het inderdaad een toegift van de carrière vindt? Ja, dat denk ik ook wel. Ik, ik, ik was bekend in heel veel zin. Als iemand die een bloedhekel had aan de studio. We hebben het tien jaar lang live gedaan het programma. En ik ben wel eens af en toe om vier uur naar het strand gereden om het van me af te zetten, want ik dacht... ik ga er helemaal niet heen, Laat ze maar Derk uitzenden of zo. Zo erg was het. Uh, en het verbaasde mij dan ook echt wel... dat ik bij het theater dat helemaal niet heb. Ik vind het gewoon echt alleen maar feest. Anders zou ik het ook niet doen. Zeg maar, kun je dan met uh, de omgekeerde redenering zeggen... Uh, was ik maar eerder aan theater begonnen en wat later aan televisie? Ja, dat klinkt natuurlijk heel pijnlijk. Dan, want ik vind maar... tv ook heerlijk. En dan ja, komen we in clichés terecht... maar een geweldig voorrecht om dat zoveel jaar te mogen blijven doen. Maar het is wel wat ik als kind ook al had toen ik drie was... en ik net een beetje kon voorlezen... stapte ik al op tafels om te gaan voorlezen... tijdens feestjes en dat soort dingen. Eh, omdat ik een hele slechte danser ben... kruip ik vaak op eh, de verjaardagen achter de piano... en zing op rijmen over wie er aanwezig is. Het is wel meer mijn echte eerste natuur oh ja. dan tv. En wie inspireert jou op dat gebied? Of wie heeft jou geïnspireerd? Ja... Eigenlijk was de eerste die het snapte toen ik gevraagd om dat te doen... was mijn vader. Mijn vader kon op zijn negenties nog op de tafel klimmen... als hij iets Roemeens aan muziek hoorde. En ik zei, god, ik ben gevraagd om een theater te gaan doen. Hij zei, jongen, maar dat heb ik al lang geweten. Dat was zo fantastisch. Ah, hij zei, had wel één andere wijsheid. Dus hij zei, denk niet dat die extra bekendheid iets aan je leven toevoegt. Want hij gaf mij de grote les mee... die ik te lang in de wind heb geslagen. Hij zei bekendheid, als je denkt dat wat in je leven toevoegt... dat kan je vergelijken met een muzikus... die hoopt op applaus van een zaal vol doven. <laughs> dat is mooi gezegd, maar ja. waarom zeg je het zinnetje uit de wind erbij? Je zegt zomaar... Uh, uh, ja, ik heb lang geloofd... Ik heb echt, de echt gedacht, dat bekendheid, heb echt gedacht wel dat bekendheid... dat dat een heerlijke dimensie aan je leven zou worden. En dat was in het begin ook wel zo. In de tijd dat er nog geen bladen waren... Mm -hmm. waar nu François Hollande in Frankrijk dus ook... opeens mee te maken heeft. Hè. Terwijl generaties hiervoor als een Franse president vreemd ging... was de teneur van de hoofdredactionele artikelen... Giscard d'Estaing of Chirac. Ze zijn dus toch een echte kerel. <lacht> dat is een ongelofelijk verschil met nu. De wereld is wat dat betreft totaal veranderd. De intrusion... Ik weet het niet zo snel het Nederlands woord in je persoonlijke leven, is natuurlijk veel groter geworden. Okay. En je vader komt uh, terug in je show, hè? Ja. ja. Pa zat er toen hij... Uh, hij is bijna 95 geworden. Ja. De laatste twee jaar van zijn leven was hij, zoals zoveel ouders van vrienden bij mij in, in, in ah. mijn omgeving, enige mate de weg kwijt. En hij zat toen in het theater. Ik zal dat moment echt nooit vergeten. Ik vertel het ook in de voorstelling. Op de derde ik wist niet dat hij kwam en ik had een lied gemaakt over dat probleem. Over het probleem dat hij toch eigenlijk de verkeerde route opging. Dat hij mij nog wel altijd herkende, maar tegen mijn vrouw bijvoorbeeld zei doe de vrouw van Ivo oh. de Goete. En ik wist niet dat hij er was. Ik hoorde na pas dat hij er was. Het was de eerste keer dat we het lied deden. Er zal geen toeval zijn. Dus het was heel spannend toen ik hem na de hand tegenkwam. Want het lied is en ja. een eerbetoon... en het is toch ook wel hè, het moment van angst van een zoon... dat zijn ja. vader hem oh. niet meer zal herkennen. We gaan, uh, we gaan even luisteren. En door. hij zei één ding. Ja, maar, ik vond het mooi. Ja, nou, dit is het. En toen zat je heel vereenzaamd daar te wachten. Waarom was jou geen indrukwekkend slot gegund... Geen verschil Tussen je dagen en je nachten Het voelde als een heel diep Heel diep dieptepunt Als ik langskwam Keek je vreemd een beetje glazig Maar je zei Wat een geluk dat ik jou ken En toch besefte ik elke keer Heel erg lang Duurt het niet meer of je hebt geen idee meer wie ik ben. Vind je het fijn om over je vader te zingen? Het gek is, ik heb toen meteen in afloop tegen hem gezegd... waar ik ook in de toekomst op het toneel sta, ik doe dat lied. Dan vooral ja. als eerbetoon aan jou. En het, het wonderlijke is, hij is nu zes jaar dood... dat het me steeds meer emotioneert, gek genoeg omdat we uiteindelijk een no niet nooit uitgesproken... zo'n enorme verwantschap met elkaar voelden in zeg maar, het avontuur... en de gekte van het leven willen omarmen. Dus niet de traditionele paden. In dat lied zit ook een tekst. Um, uh, volg je hart en je gevoel... Denk niet aan geld, wees niet bang om te verliezen. Dat waren echte dingen die hij mij mee heeft gegeven. En ja, dat soort lessen, je zou iedereen zo'n vader toewensen. Ja, ja. Toen ik van het gymnasium afkwam en hij vroeg, wat wil je? Ik zeg, ik wil de muziek in. Ik zat in een band die door het hele land speelde. En hij zei niet, jongen, ga studeren. Wat ik uiteindelijk dan toch maar gedaan heb. Maar hij zei vooral, ik rij het weekend één keer de band. Ja, wat, wat deed hij zelf? Mijn vader had uh, uh, lingeriezaken, dat was een aardig probleem... want op de lagere school werd altijd één keer per jaar gevraagd... wat doet je vader? En dan moest ik zeggen, mijn vader verkoopt korsetten en BH's... en er werd er altijd verschrikkelijk gelachen. In de derde klas zei ik, pa, het moment komt weer dat ze gaan vragen... wat doet je vader, los dit voor mij op. En dat zegt ja. meteen over wie hij was. Want hij zei, oh, dat is heel simpel. En je moet zeggen, mijn vader is directeur van een NV. Dus de vraag kwam, de zaal, de klas lag alweer in een soort deuk... En vroeg de juf, wat doet je vader? Ik zeg, mijn vader is directeur van een NV. Oh, zei ze, is hij wat anders gaan doen? <lacht> Kijk, dat soort reddende ja. vaders moet ja. je hebben. Zeg maar, jij hebt nooit de ambitie gehad om dat zakenleven in te gaan? Of uh, directeur van een NV te worden of iets anders? Nou ja, ik heb uh, ooit maar meer om de vrijheid een productiehuis zijn we begonnen. Ja. Wat, wat heerlijk loopt en waar ook de stijl en de, en de lijn is. Laten we het vooral zo leuk uh, mogelijk hebben. Het uitgangspunt is, als je zoveel tijd van je leven aan werk besteedt... dan moet het meer toevoegen dan een bankrekening. Dat moet vooral gevoel geven en de kans om mooie dingen te doen. Te maken. Ja, en nu ben je 67? Don't mention it, please. Okay. Nou ja, ik, ik, heb, ik heb dat getal nodig om te laten horen wat je in al die jaren gedaan hebt. Oh jee. Hebt. Actual TV is vanavond geheel en al gewijd aan de zaak Menten. Het moment voor een aantal vragen aan de expert op het gebied van onze oorlogsgeschiedkunde... professor Dr. Loer Jong. En Ivonie spreekt nu met hem. Ja, meneer de Jong. Twee zeer opvallende punten uit de verklaringen die we zojuist gehoord hadden. Dames en heren, goedenavond. Dit wordt hem dan, de Nationale hogertest. U heeft er ongetwijfeld al iets over gelezen in uw krant of in uw omroepblad... want het wordt een uurtje ongewoon televisie kijken. Vanavond voor het eerst... Maar zeker niet voor het laatst op uw radio. Binnenlandse zaken. Opmerkelijke, actuele binnenlandse zaken. Worden besproken door een college Knappe Koppen. De Knappe Koppen worden aan u voorgesteld door Ivo Nie. De tv-show. In deze live uitzending vanavond, onder andere Ajax Celtic, Willem Duis en het complete orkest van Laurens van Rooyen. En verder André van Duin, een unieke circusfamilie. En als verrassing, 15 bekenden uit Omroepland. De TV-Show. Dit is uw leven. Meneer, oh, het is niet mijn leven. Mijn nou, leven is gelukkig de... iets anders dan dit. maar ja, Dit is uw zakelijk leven. Mijn zakelijk ja. leven, absoluut. Ja. Ja. Zeg, uh, maar ja, goed, we hadden het net over dat theater. Ik, uh, je hoort bijna aankomen, dit is een meneer die uh, bij Tos Actua begint... deftig het nieuws voorleest, door aangekondigd wordt door Wibo van der Linden. Mr. Info, zal ik maar zeggen. En, maar daar zitten ook die ontwikkelingen al in. En in feite, hè, je hoort uh, alleen grote programma's uh, bijna trappen waar je van afkomt. Valt wel mee, vind ik. ja. Nou ja, ik ben op mijn 29 ste omdat ik die plaat gemaakt had die je net liet horen... en nog een Duitse plaat erachteraan... met, met legendarische titels Weer zoekt hier weer vinden... en de B-kant midderen maar een armen. Dus je kan ongeveer voorstellen in welke categorie dit valt. Ja. Maar dat viel op. Dus ik ben gevraagd om bij televisie te komen via allerlei wegen. En vanaf dag 1 dacht ik, dit is het. Ja. En het was de tijd dat je dus nog alles live mocht doen. Na, na anderhalve maand mocht ik anderhalf uur televisie maken over anesthesie. Met een half uur discussie met professoren. Dat bestaat nee. allemaal helemaal niet meer. Dus ik heb zo de kans gehad in die generatie om dit vak te leren. En ik vond het meesterlijk. Alles kwam bij elkaar. Mijn liefde voor muziek. Het feit dat, dat ik uh, teksten kon vertellen en lezen. Ik voelde me vanaf dag één als een vis in het water. En voor die tijd had ik geen enkele richting waar ik heen wilde. Dus het is een cadeau. Oh ja, je, had toch, je was, je was dokter in de Franse taal. Nou, dokter moet nog worden. Als oh, ik de dacht tijd voor... dat je helemaal klaar was. Nee, dokter anders. He, oh, dan ben je anders. Je ja, dokter oh. anders is Latijn. Dat zegt moet nog dokter worden. Moet nog dokter ja, worden. Ja, dat heb ik tegen ja. heugenmeug uh, afgemaakt. A, om mijn ouders te plezieren. B, ook voor mijn eigen zelfvertrouwen. Want ik vind, je moet niet dingen onafgemaakt in het nee. leven achterlaten. Maar ja, ik zag al vrij snel dat de enige baan die er echt beschikbaar was, behalve leraar, was wetenschappelijk medewerker middeleeuwen. Dat leek mij niet de gedroomde toekomst. Nee. Dus je hebt het geluk gehad dat, dat jouw talenten op dit radio-televisiegebied opvielen bij iets, iemand. Hoe is dat gegaan dan? Nou ja, iemand hoorde, mijn, mijn, ik praatte toen over mijn Duitse plaat... met de 40 man ja? orkest. Had nog niemand ooit van gehoord wie Middier die man was. in mijn arm. Ja, en, ja, En die belde letterlijk in mijn fletje in het buitenveld op... en zei, ik ben middel voor disjockeys. Ik zeg, nou, ik kom wel langs. Ik, ja. Het leek me leuk. En toen zei hij, nu kun je zien, kunnen we een screentest doen? Ik zei, wat is dat? Dan moeten we iets op beeld vertellen. Nou, oh, voilà, that's yeah. the whole story. <laughs> zeg, uh, Ivo, het nieuws van jou van dit moment. Nou ja, ik, los van de uh, verrassend heftige emoties... bij wat er met mevrouw Borst gebeurd is... Want dat is dan toch weer een icoon in dit land. Die, ja, ik, daar kan ik dus echt niet over uit. Nee. Moeilijk onder woorden te brengen, vind ik. Uh, heb ik toch ook wel heel erg weer te doen met Bert van Marwijk. He, de waanzin om een man na 143 dagen... die ook nog bij HSV goed begonnen was... om die meteen eruit te knallen. En dan ook met de fabuleuze teksten. Dat zegt ook weer alles. He. Met sofortiger wirkung is er fraai. He, dat is dan het persbericht. Dat woord alleen al. Dat is al verschrikkelijk, denk ik. Ja. En het gaat altijd zo. En degene die hem aangenomen hebben... met vlag en wimpel en klaroengeschal, blijven zitten. Waar het ook gebeurt, in welke voetbalclub ook... ik ben tegen twee dingen. De lachende scheidsrechter. Ik vind een scheidsrechter mag nooit lachen in het veld. En ik ben tegen bestuurders die een trainer aanstellen... en dan vervolgens, als hij het niet, als hij niet voldoet, toch blijven zitten. Ja. Dat moet, Govert, vanaf nu radicaal anders. Het gevraagde bestuurslid klonk aldus. Er so re reagiert, wie es seine Art ist, sehr äh, nüchtern und sehr äh, verständnisvoll auch, aber äh, sehr im Ton, absolut in Ordnung. Wir, haben uns, äh, wir wissen alle, dass wir uns gegenseitig schätzen und dass wir es das auch gerne anders gehabt hätten, aber er ist auch Profi genug, um zu wissen, dass in einer solchen Situation nach acht... Pflichten er ist auch Profi haben, genug, ja. ja. Ja, ja, een scenario door je ook kan, kan. Ja, Jaan van Marwijk is prof genoeg om het allemaal te begrijpen. Nou, De ja, taal maakt het is nog ja, erger. Ja. Ik, ik vertel ook, in het theater is ik wel aardig... waarom Fransen zo lang geaccepteerd hebben dat elke president vreemd ging... He, dat is omdat hij gaat vreemd, of hij doet het buiten de deur. Dat klinkt niet, maar Ilan met tres, dat is heel chique. Oh, he. Ilan, een relation extra conjugal, hij heeft een eigenlijk relatie... dat gun je elke man, Mon Maria de, de, een relation. maar hij doet het buiten de deur... hij pist naast de pot, dat werkt niet. Ja, dat dat hoor ik hier wonder. ook wel. Ja, deze taal wonder. maakt het verschrikkelijk ja, erg. Het een paar zaken uit het nieuws deze week. Uh, het was een mooie week voor Reinoud Oerlemans... baas van het productiebedrijf iWorks. Hij verkocht zijn bedrijf waarmee die programma's als sterren springen... en de IQ-test maakte aan het Amerikaanse Warner Brothers... We zijn met verschillende partijen in gesprek geweest. En hebben uiteindelijk gekozen dat Warner Brothers. wat zo'n mooi merk is wereldwijd. om daar echt mee in zee te gaan. Het is voor de aandeelhouders voor de ook een, een hele mooie, mooie transactie. Ja, want aan welk bedrag moeten we dan denken? We hebben afgesproken met Time Warner. dat we geen mededelingen doen over financiële aspecten. Ja, dat is de nieuwe generatie, uh, Ivo. De, de programmamakers. Die. Jij bent ook een productiebedrijf begonnen, maar. Maar niet om het te verkopen. <laughs> nee, maar gewoon om een heerlijk leven te hebben. Ja. Maar ja, ik ben je natuurlijk jaloers zeg. Kom op. Ja. Fantastisch. Wat een miljoenendeal. Ja. Groot talent, Reinoud. Ja. Kon, veel, kon heel goed viool spelen. Was ook nog een tophockeyer. Dat is een jongen die alles kan. Er zijn veel personeelswisselingen te melden bij RTL Nieuws. Eerder werd bekend dat WNL's Merel de plek van Suzanne Bosman naast Rick Nieman inneemt. En Deze week werd bekend dat Margreet Spijker wordt ontslagen... bij de nieuwsrubriek, volgens de hoofdredacteur... omdat ze niet meer zou uh, passen in de vernieuwingen... waar RTL Nieuws uh, aan begint en voor staat. Daphne Lammers van Editie NL neemt haar plek in... Jetske Schrijver van de Amsterdamse zender AT5 gaat weer naar editie NL. Hou je dat allemaal bij, Ivo? Of, uh... Nou, ik vind het ontslag van Spijker wel heel merkwaardig. In Engeland en Amerika met name neemt de geloofwaardigheid van presentatoren... eigen toe met de leeftijd. Hoe ouder, hoe beter, zeggen ze daar, ja. als de gasten maar jong zijn. Ja, maar ik had vanochtend even op de redactie van de NOS-nieuwsvloer... een gesprekje met collega's en zeiden: ja, mannen mogen altijd blijven zitten... maar vrouwen moeten dan weer ineens verdwijnen omdat dat ze toevallig te wat ouder en worden. Dat maakt het des te des te meer onterecht. Ik dat vond is onjuist, haar steengoed houden die ja. vrouwen. De uh, omroeptransfer. Een andere omvallende omroeptransfer. Katja Schuurman gaat aan de slag voor KRO-NCRV, de fusieclub. Ze heeft een tweejarig contract getekend. Acteren gaat ze, presenteren. Uh, maar een concreet programma is er nog niet. Ze werkte voor RTL, SBS, Fox, De Tros en uh, BNN. Nou, de bingo het vol, denk ik. Zo, hè? <lacht> je bent wel echt trouwen altijd gebleven, hè? Dat ja, ja, ik ja heb één keer talpa het... heb je gedaan. Ja, maar zo kort. Ja. En dat is een heel verhaal. Hoe ik daar terecht ja, ben gekomen, oké. Oké. ga ik je niet mee vermoeien. Maar... Uh, de Tros, heerlijke club. Totale vrijheid om te maken wat je wil. Ja. Wat nooit iemand heeft in 33 jaar mij gevraagd... Ivo, wat zit erin? Nee, maar omdat jij natuurlijk goede kijkcijfers had. Want anders waren ze wel gaan zeuren. Zou kunnen. Had niet, had niet de indruk. Volgens mij is het een club waar niet gezeurd wordt. Ach, echte familie. Cassie, kijken zometeen, maar nu. De Olympische Winterspeler, net Sochi. Geo, Geo, Geolippus... Ja, ja, ja. we kijken uit naar uh, vanmiddag drie uur. Hè? Aftrap, uh, wat is het? De dames 1500. Ja, de dames 1500. Wij kijken trouwens al even iets verder. Nou want, ver. uh, ja zeker, we zijn al over de helft van de Spelen... maar de bobslayers die moeten nog uh, beginnen. Vanmiddag maakt Edwin van Kalker zijn eerste Olympische run van 2014. Vier jaar geleden, we weten het allemaal nog, was hij er ook bij. Hij werd toen veertiende in de tweemansbob. Maar iets waar hij vaker aan herinnerd wordt... is een afmelding voor de viermansbob. Van Kalker zelf denkt daar liever niet aan terug. Nee, nee dat, is, dat is eigenlijk vaker gevraagd, maar met dat idee sta ik hier helemaal niet. Waarin verschilt de Edwin Verkalker van 2010 en nu? Ik hoop meer ervaring. Nee, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Uh, ja, dat zal het met name zijn. We hebben ons natuurlijk gewoon vier jaar doorontwikkeld. Uh, mooie prestaties neergezet. Een vierde plek op het WK van 2012. Uh, ja, en we zijn hier. En uh, Kijk, in de tweemans weten we zelf... Kijk, uh, vandaag fantastisch goed gestart, broer. Uh, dat het gewoon een hele lastige race gaat worden. Uh, kijk, top 10 zou al fantastisch zijn als we daar uh, die kant op kunnen komen. Uh, maar goed, de viermans uh, schat ik voor onszelf uh, hoger in. Daar hebben we toch ook uh, ja, gewoon materiaal en slee wat gewoon erg goed loopt. En waarschijnlijk ligt dat mij als piloot gewoon iets beter. En, uh, dus we blijven mooi zo doorwerken: de fuikjes uit de baan halen en uh, stappen blijven maken. En dan uh, eerst een mooie tweemansrace race neerleggen. In Sochi ook uh, klaar voor het bobslee. Straks is Erik van Dijk, dat is onze commentator bij het bobslee. Erik, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vandaag en morgen die wedstrijd in de tweemansbob. Uh, eigenlijk had Van Kalker zich niet eens geplaatst voor dat onderdeel. Heeft hij er wel wat te zoeken? Nou ja, hij heeft echt een, een, een, een, een dramatisch jaar achter de rug. Als je kijkt naar die wedstrijden op de tweemansbob, hij moest zich kwalificeren. Uh, dat lukte volgens FIBT, volgens internationale bondsnormen natuurlijk wel. Maar ISC heeft wat ruimere begrippen van kwalificatie eisen dan Nederland. En uh, ja, eigenlijk is gewoon gezegd: hij heeft die, die, die top 10 eisen die hij moest halen, dit jaar heeft hij niet gehaald voor NOCNSF. En toen heeft NOCNSF gezegd: Nou weet je wat, we zien voor jou kansen in de viermans, Bob. Uh, het is voor jou verstandig om deze baan vaker te zien. Uh, liefst zo vaak mogelijk. Dus je mag meten aan een tweemans toernooi als voorbereiding eigenlijk op, op je grote uh, kansen in de viermans. En dat is de reden waarom hij in die tweemaal naar beneden gaat. Zelf zegt hij trouwens, je hebt net meegeluisterd, dat hij uh, niet te veel meer aan Vancouver wil denken. En toch zal iedereen daarop letten, kijken wat hij gaat doen zometeen. Speelt het nog een rol? Nou, ja en nee. Kijk, hij wil zich ervan afsluiten, maar wordt er continu aan herinnerd. Iedere journalist die bij hem langskomt. ...is het uh, nationaal, is het internationaal... Uh, ...denk terug aan dat, uh, dat toernooi van vier jaar geleden... ...toen hij uiteindelijk de baan niet onder controle kreeg... ...en in de Vierlands besloot om niet meer af te dalen. Uh, het, het, weet je, er zit toch een, iets van een gevoel misschien in hem... ...want het leverde zo'n uh, strijd op ook binnen de pond. Hij, hij stond helemaal alleen, niemand steunde hem... ...kreeg geen geld meer, kreeg geen, kreeg geen, geen materiaal meer. Weet je, hij moest, moest zelf bij de Gamma's een sleep bij elkaar kopen... En uh, bij andere handel en, en, en het was echt. Je, er is wel iets van verleiding nog in hem hoor. Er is wel iets dat het recht wil zetten. Goed, Erik van Dijk, dankjewel. Dus later vanmiddag het bopslee. Eerder natuurlijk het schaatsen. Maar over een uurtje ben ik terug. En dan gaan we vooruitblikken op dat schaatsen. Goed, ik ben hartstikke benieuwd. Of, uh... Ik hoorde Eber Wenne maar zeggen: één tot en met vier... Uh, ben, je, uh, ja, ben je een kijker, Ivo, naar die Spelen? Ik ben absoluut een kijker. Ja? Wat maar ik hoor nu ook de twee stemmen die ik... Gio hoor ik al een ja, eeuwigheid over sport. Langer, en nu ja. zie ik het hoofd erbij. Ik ga ja. het nooit meer vergeten. Nee, ja, dat, is, dat is bij de radio. Ja, bij heel Nederland weet wie Ivonie is natuurlijk. Ja, ja. Uh, uh, ik maar, had je op straat zo voorbij gelopen. Tot je ja, dat twee gelukkig. woorden gezegd had je dat ha, ha, hey, ja, ja, nou ja. Weet je, ja, radio is heerlijk anoniem, hè. Maar weet je, uh, word je ijdel van televisie of moet je ijdel zijn je om op tv ijdel. te komen? Je moet ijdel zijn voor televisie. En je ja? moet helemaal ijdel zijn voor theater. Ja, maar ja. naarmate je ouder wordt, wordt de mate waarin ja. dat zich manifesteert beperkt. Maar loop jij nu over straat en dan gaan de mensen dan naar jou wijzen? Hoe werkt dat, dat systeem? Want ja, nou, mensen herkennen jou Ik natuurlijk. liep laatst op straat en uh, toen uh, riep iemand... Hé, hey, goedemorgen, Hans van der Tocht. Goeiemorgen. Oh, ja, ja. Daar hebben we ook echt voor aangezien. Ja, nou, en, uh, mooie. Nou ja, de, de, nog aardiger was dat uh, twee weken geleden liep ik met, met de jongens, naar een pizzeria en er kwam een vrouw met een jongetje op af. En die zei, oh deze meneer ken je wel van tv? Ja, zei het mannetje, die is van Kufnoen. Ja. <laughs> dus hij zei ze: nee, je kijkt er altijd naar. Ja, ja. Dat is met die clown. Oh ja, zei die dag, meneer Adriaan. Ja. Dus laten we wel even zeggen maar hoe het, nou een relatief beetje? bekendheid ja, is, is. Ja, nee, het is wel relatief. Maar ik, ik bedoel, leid je eronder? Vind je het leuker als mensen je herkennen bij je echte mm -hmm. namen? Mm -hmm. Mijn kinderen lopen altijd achter mij op Schiphol. En die ja. hebben dan het meest geestige verhalen. Ik heb het eerlijk gezegd zelden in de gaten. In het gooi speelt het al, helemaal nee. niet. In Amsterdam is het wel zo, vanaf twee figuren moet je oppassen... maar zijn ze met drie of vier, wordt het linkersoep. Dan wordt er geschreeuwd waarschijnlijk, ja. Arman, Arman, Afsaroglu, bij de voetbalwedstrijd... die vanmiddag om half één uh, begint, begonnen is Cambuur-Pek. Begonnen is, inderdaad, we uh, zijn drie minuten bezig. 0-0 de stand in een wedstrijd die vooral voor Cambuur erg belangrijk is. Want uh, Cambuur zit uh, in de degradatiezone. Begon dit weekend nog als vijftiende... maar door de resultaten van de andere ploegen onderin... staat Cambuur nu op de zeventiende plaats. En als je daar aan het eind van het seizoen nog steeds staat... Dan moet je na competitie gaan spelen. Dat wil de ploeg uit Leeuwarden toch het liefst vermijden. Kambuur dat nu ook de bal heeft en iets scherper aan de wedstrijd lijkt te zijn begonnen dan Peck Zwolle. Peck dat heel goed in vorm is. De laatste vier wedstrijden tien punten heeft gehaald. En de favoriet is ook in deze wedstrijd. Hoewel ik wel moet zeggen dat Kambuur in eigen huis erg sterk is. De ploeg heeft zes van de tien thuiswedstrijden dit seizoen in Leeuwarden al gewonnen. Alleen Ajax, Feyenoord, Twente en PSV wisten hier eerder te winnen in Leeuwarden. Dus dat zegt wel iets over de kracht van Kamburen in eigen huis. Kansen hebben we nog niet gezien in deze wedstrijd. Maar ik hoop dat we gewoon een, een leuke voetbalwedstrijd voetbalmiddag tegemoet gaan. Het staat 0-0 na bijna 4 minuten. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De Vliegende kip. Vliegende Kiep, Zul van der Wart. Wat ik al uh, zei geoverd, ik ben in Noordwijk. Uh, ik heb een heel mooi uitzicht, wat ik vertelde. We zitten naar de Olympische Spelen te kijken, naar short track... en naar het Nederlandse schaatsen. In Nederland doet het uh, best wel goed, moet ik zeggen. Ik ben bij uh, Monique Velsenboer thuis. En zij was heel goed in 1988. Toen was het uh, nog een demonstratiesport. Maar ik zie hier voor me drie medailles liggen. Goud, zilver en brons. Wat was het Calgary in die tijd, hè, Monique? Ja, dat is al uh, heel wat jaartjes geleden, alweer 26 jaar geleden... Dus we worden oud. En daarna heb je nog meegedaan in, in 92, in Albeville. Toen werd je vieren, toen was het een officiële sport. Maar je vertelde me, en dat vond ik wel heel raar... je mocht in 88 ook niet meelopen met de openingsceremonie en de sluitingsceremonie. en jullie hadden niet eens officiële kleding. Nee, nee ja, dat was wel uh, heel erg jammer... dat uh, het Nederlandse Olympische Comité uh, de demonstratiesport uh, short track... Uh, niet uh, eigenlijk volwaardig, zo voelden wij dat toen... Aanzag. Dus wij hebben uh, ja, toen niet meegelopen. Maar gelukkig heb ik in 92 uh, het wel mee mogen maken. En uh, ja, dat was een uh, fantastische ervaring. Ja, toen werd je vier op de 500 meter. Deze medailles liggen voor je. Het zijn niet de officiële, maar ze voelen wel zo, denk ik, voor je. Ja, nou ja, weet je, het is natuurlijk gewoon een hele grote belevenis om uh, deel te nemen aan de Olympische Spelen en uh, met alle andere ja, atleten over de hele wereld in een Olympisch dorp te zitten... en uh, ja, als je dan ook uh, op het podium staat en uh, duizenden mensen juichen je toe... ja, dan weet je dat het een, misschien een demonstratiesport is... maar ja, de hele wereld kijkt toch naar je... en uh, ja, voor mij uh, blijft het nog steeds een hele mooie ervaring en een mooie herinnering. Als je nu uh, kijkt naar de Nederlanders... Uh, short track is eigenlijk steeds meer een professionele sport ook geworden... in vergelijking met jouw tijd. Wat, wat vind jij een groot verschil? Nou, ik denk dat op zich wij toen ook natuurlijk uh, in die tijd... Uh, ja, vind ik zelf heel hard trainen. We trainen ook gewoon twee keer op een dag. Alleen ja, het verschil is denk ik wel dat... Uh, ja, in die tijd studeerde je er toch wel naast of uh, ja... Je... In mijn team zaten ook mensen die uh, toen al aan het werk waren. En uh, ja, nu kunnen ze er nog professioneler mee omgaan. En uh, zijn gewoon dagelijks uh, de hele dag met de sport bezig. En zo zijn de uh, atleten, dus de Nederlandse shorttrack dames en heren... die wonen nu ook in Heerenveen. Dus dicht bij de ijsbaan en uh, ja, echt fulltime met de sport bezig kunnen zijn. En dat was in onze tijd toch niet zo. Als je nu kijkt naar de tijden die gereden worden... dan moet je een beetje op letten. Was jij dan nu echt een topper? Nee, natuurlijk niet. Nee, maar dat is natuurlijk hetzelfde als dat je naar artsgenkse tijd kijkt. Je, je moet het vergelijken in die tijd. En in die tijd uh, ja, was ik uh, op dat moment de beste. En ik moet toegeven dat, uh, ja, als je kijkt nu naar het lange baan schaatsen... en naar het shorttrack... Ik denk dat in die tijd, omdat het toen in 88 voor het eerst... op het Olympische programma stond... dat er toen nog wel ja, shorttrackers die ook lange baan deden... voor het lange baan kozen... Als je terugkijkt naar een Ketan Boucher en een Bonnie Blair... Ja, die gingen toch naar het lange baan schaatsen. En nu blijven ze bij de short track. En, ja, ik denk dat je daarom eigenlijk uh, wel een groot verschil ziet... In, uh, ja, dat het voor de Nederlanders wel moeilijker geworden is. We gaan zo meteen verder praten. Niet alleen over je medailles, maar ook over uh, de fotoboeken... die je gemaakt hebt en de kalenders. Dus zometeen nog een keer Monique Velzenboer. Monique Velzenboer, ja, die krijgt dus uh, fotografieopdrachten... omdat ze bekend is... Uh, Ivo, uh, krijg jij veel publiek in theater omdat je bekend bent? Hoe werkt dat systeem? Nou, dat systeem heb ik nooit helemaal begrepen. Maar het eerste jaar, toen we net begonnen... toen had ik natuurlijk hier bij Paul Witteman gezeten. Toen was het nieuw. In België had ik in de late show gezeten. En toen zat het werkelijk... ik heb het na, laatst weer eens nagekeken... in alle zalen voor 95% vol. 1100 man in Gent, dat was een droom. Maar als ik niet bekend was geweest, had ik daar nooit gestaan. Of het publiek daarop begon, wat theaters wel prettig vinden, en daarom mag ik ook overal spelen ja. in mooie zalen, is dat het publiek op afkomt wat ze normaal gesproken niet binnenkrijgen. Dus ze boren een nieuw publiek aan, die de drempel overgaan naar het theater. Hek. Dus dat schijnt voor hun echt wel een factor te zijn. Hoorde ik je nou Paul Witteman zeggen? Daar zat je? Ja, je, je hebt het weer liggen. Laat maar komen. Pijnlijk momentje? Nou, niet meer. Nee, te nee? lang geleden. Zullen we maar... het daar één keer? In de he mag het nog één keer? Maar niet integraal dan. Even velen, want dan kunnen we wat vertellen. Nou, laten we eens horen. In verbinding met Ivo Nier. Want hij heeft daar opgetreden in een Parijs theater, dat heet Mogador. En ja, voor wie heb je daar precies opgetreden, Ivo? Ik ben eigenlijk buitengewoon geëmotioneerd geraakt door wat hier vanavond gebeurd is. En het is een van de dingen die ik het liefste wil. En dan sta je nu, nadat je al zes keer in Carré gestaan hebt en in België. sta je hier in het Carré van Parijs voor 1800 mensen. En ik denk dat er een, een hele nieuwe toekomst nu open gaat. Althans, als ik de reacties hoorde van vanavond afloop. en dat ga je altijd zeggen dat het zo was. Maar geloof maar voor mij, het was unaniem een belachelijk groot succes. Ivo, denk er nog even over na. Denk er nog even over na wat je hierop gaat zeggen. Uh, Armand, wat is er gebeurd in Leeuwarden? Er is gescoord door de thuisploeg 1-0 voor uh, sportclub Kambuur. Prachtig doelpunt door een uh, goed paasje wat Mohamed El Makrini gaf op uh, Marcel Ritsmeijer. Die dan uh, heel behendig langs zijn uh, directe tegenstander Gravenbeek... het uh, strafschopgebied van Zwolle indribbelt. En dan heel beheerst met een stiftje die bal over doelman uh, Diederik Boerwip. Heel beheerst afgemaakt door Marcel Ritsmeijer. En de 1-0-voorsprong, de terechte voorsprong... want Cambuur is ze beter begonnen aan dit duel... en staat dus terecht voor met 1-0 door een doelpunt van Ritsmeijer. Ivo, jij staat in Theater Mogador in Parijs. Na afloop Pauw en Witteman, wat we net hoorden. Je zegt e een belachelijk e groot succes... en vervolgens, nou ja, de, wat er in Nederland gebeurt weet ik niet... maar je krijgt veel over je heen en je krijgt steun. Ja, Hoe kijk je daarop terug? En een twee-partijenstelsel ja. in het land. Schroeg wel wel. je van de reacties? Ja, ik, ik zat gelukkig nog in Parijs die hele week. Dus ik heb het maar via de band gehoord. Ja. Ik denk, als je thuis zit en je krijgt te, te, te zien wat er allemaal over je gezegd wordt... dan denk je, waar gaat het uiteindelijk over? Maar ik heb niet voor niets de voorstelling die avond in Parijs genoemd. Omdat ik daar met veel meer uh, relativering naar kijk... dan eigenlijk mensen wel gesnapt hebben. Het leek wel of het ze je niet, of ze het niet gunnen. En ik wil wel één technisch detail nog aan je kwijt. Helemaal niet ter verdediging. Maar ik kreeg die eerste vraag en vervolgens was er geen geluid meer. Dus ik denk, ik ga maar door. En dan krijg je inderdaad zinnen als: wat zou mijn vader geëmotioneerd zijn? En ja. toen ik het terughoorde, dacht ik ook: dat snapte ik in ieder geval wel. Maar ik heb niet voor niets de voorstelling zo genoemd. Het begint ook met een rechtszaak, door mijzelf geschreven rechtszaak, waarin Bram van de Vlucht met echt zo'n zo serieuze rechtbanktekening de rechter is en mij veroordeelt tot de Twitter-guillotine. En dan zegt u, u bent voorlopig vrij. U mag weer optreden, maar denkt u dat dat kan zonder uw ego? Ja. En dan zeg ik, ik denk dat dat heel lastig wordt. En, en, en, en dat is ook wel echt wel de, de toon. Ja, Maar heb jij uh, wel het gevoel gehad, naar aanleiding van wat er toen allemaal gebeurde... Van, van, van een paar van die zinnen, dat je het idee had... ja, maar hebben wij in Nederland nou echt een maaiveld waar altijd de kop vanaf? Nou, zover gaat het niet. Maar ik was wel aan de beurt. Ik ben eigenlijk nooit echt aan de beurt geweest. Dat is dat zo? Is, dat is echt wel heel raar. Ja, ik was echt wel op een gegeven moment. Ik denk, dit is ook een kwestie van gunnen. En natuurlijk was het uit, te uitbundig. Maar achteraf denk ik, ja, het was ook wel zo iets gigantisch. De fout, maar ik heb het al te vaak gezegd. Ja. Het was eigenlijk bij Matthijs van Nieuwkerk ook een mooi slotgesprek erover. De fout die ik gemaakt heb, dat ik niet de kans had. en ook niet de tegenwoordigheid van geest. om te vertellen dat Ellen Tendammer erin zat. die zie je dus in de voorstelling wel. Voor het eerst in de voorstelling zie je dus gewoon drie minuten van wat er in Parijs gebeurd is. Het was een gigantisch spektakel. wat ik wel bedacht had, maar waar ik maar onderdeel van was. En had ik dat dan nou maar gezegd, dan was er niks aan de hand geweest. En als Van de Ende nou gezegd had hoe goed het was. en ik zelf niet, dan was er niks gebeurd. Maar heeft het jouw jou beeld van, van de Nederlandse kijker of de Nederlandse uh, uh, luisteraar verandert? Uh. Nee, want er is een enorm verschil tussen uh, zeg maar bekende mensen die iets vinden... en het publiek. Ik zeg altijd, ja. de grootste waardering zit altijd nog in het feit... dat ik al die jaren op primetime een televisieprogramma mag maken. He, dus zeg maar in het vak en, en bij de mensen waar het om gaat... is eigenlijk dat wel een beetje, zeg maar, de toon. En daarbuiten, mensen vinden het natuurlijk heerlijk ja. als zoiets gebeurt. en ik zou, bij, ik zou dat zelf ja. ook vinden, hoor. Maar jij zei net, uh, ik, ik ben wel ijdel, uh, natuurlijk. Dus mensen rekenen jou dan ook... en zeggen ja, maar dat is een Ja. Nee, je wordt daarop afgereden. Je wordt daar echt op afgereden. Ja, maar en terecht, Dat mag toch? Yes. Ja, zeker. Helemaal met. van Veen zegt altijd, dan moet je het maar niet doen. En daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, maar dan moet je ook wel een dikke huid hebben. Je moet daar ook tegen kunnen. Nee, je kan ook zonder dikke huid dit best wel lastig vinden. Je ja. moet toch doorkomen. Ik bedoelt, ja, nee, goed, je, gaat, het niet, was niet de uh, je gaat niet onder stenen zitten. Maar nee. je, je moet er ook niet aan leiden, bij wijze van spreken. Nee, maar <tus> ja. het was zo'n waanzinnig mooie avond. Ja. Dat blijft voor mij alles pakt overheersen. pakt niemand jou af, dus. Die pakt ja. niemand na Zeg maar Ivo, uh, je noemde zelf al Kouf de tv-kantine. Als je bekend bent, word je ook nagedaan. Ach, Persoonlijk praat ik natuurlijk veel liever met Nettie van de Kokkelweg in Biddinghuizen... dan met al die grote sterren zoals Yves Montan of Dave, of Hans Lieberg... of Hillary Clinton, of Hans Lieberg. Want met al deze grote sterren sprak Ivo. En altijd in hun eigen taal. Als je iets van Ivo kunt zeggen, is het wel dat hij zo gewoon is gebleven. Goedenavond. En welkom bij Ik hou van Ivo, bonjour Ivo. Ivo is de beste op tv, in theater. En als je na een optreden in het Franse Carré een beetje blij bent en je zegt dat op de Nederlandse tv, dan word je maandenlang gepest. Het mag je in dit land gewoon niet te goed gaan. Nou ik zeg, zet de terelleberg, zet de andere woorden, ik schrok me de tering toen ik mezelf terug zag. Zeg maar, uh, wat vind jij daarvan? Vind je dat erg, dat je zo uh, op tv wordt nagedaan? Nou ja, bijna iedereen is inmiddels nagedaan. En uh, nou. met name Kouvenoen is steengoed, vind ik. Die maken er echt ja. een ambacht van. Die maar hebben... prijs je ze nu om hun vakmanschap? Maar wat vind je ervan? Ja. Weet je, he, want je, je bent toch het blijf... onderwerp van spot. Of lach. Vind je dat vervelend? leuk is het misschien niet... maar uh, jij komt met die dikke huid aanzetten net. Ja. Nou, die hoeft niet zo dik te zijn... om dit toch ook nog wel weer heel erg aangenaam te vinden. En het, het mooiste vind ik dat onze kinderen... er altijd vreselijk kon kunnen lachen. Dus dat vind ik eigenlijk wel een goed criterium. Ja, dat is waar. Dus je, je, je, je leidt daar verder niet uh, ja, echt Er staat zoveel tegenovergehoofd. Ja. Natuurlijk, dit zijn dingen die erbij horen. Hè. Je ja. accepteert het. En uh, liever niet. Maar als het goed gebeurt, ook niet erg. Zij, wat voor avond wordt het in het theater? Wat beleven de mensen? Uh, veel. Noem eens wat. Ja, nou, in eerste plaats alles wat met Frankrijk te maken heeft... over het vreemdgaan van Franse presidenten. Maar het, het leidt uiteindelijk tot de conclusie dat vrouwen in de macht... in de wereld en vooral ook in de politiek de macht moeten grijpen... omdat wij mannen eigenlijk zullen zijn. Dat onderbouw ik toch even wel vrij sterk. Voor jou geldt het misschien minder, maar voor de mannen in het algemeen geldt het wel. Er is heel veel te lachen. Er is een gigantisch scherm met heel veel beeld. Heel veel humor komt vanuit het beeld. Toen ik bekend maakte dat ik het met name ook ging hebben... over de positieve en negatieve kanten van internet en Twitter... kreeg ik uit het hele land van alles aangereikt. Nou, daar zitten de meest geestige dingen mee. Want er hoeft maar iets te gebeuren in Nederland. Of er zijn creatieve geesten die daarmee aan de gang gaan. Er zit bijvoorbeeld een prachtige spotprint in van Angela Merkel die uh, uh, Sarkozy de fles geeft, he, om de machtsverhouding in Europa even weer te geven. Alleen hebben wij daarbij op de schoorsteen een foto van Kruijf gezet. Omdat dat natuurlijk de grote adviseur van Merkel is. He. Ze zegt ook in de voorzitter: de Kruijf leust alles, die had meer alles geleerd. Van de Italiener kan man niet verliezen, maar men kan ook van de Italiener niet gewinnen. Ja. Het gaat dus, van links naar rechts, veel muziek. ik uh, uh, viel me gisteravond weer op. Zinger in Laren is niet de snelste zaal van Nederland. Het was een gouden avond. Wat, ik mag het wat, niet wat zeggen. bedoel je? Laren is een ander publiek? Of? Ja, het publiek. Verschilt ja. het per plek wel. Echt waar? Ja, ja, dat absoluut. merk je goed? Ja, dat ja, merk je heel erg. Dus daar, wat, wat voor publiek is Laren? Laren is normaal gesproken... je hebt er al zes keer gespeeld. Ja. En, zoals we dat dan zeggen, een langzame zaal. Maar het was gisteren gewoon feest. Ja, ik ga het allemaal niet meer zeggen, want dan komt dit weer terug straks. <laughs> maar nee, nee, nee maar was ik ben gewoon benieuwd leuk. wat een langzame zaal is. Maar dat heeft met de lach te maken met of de met de enthousiasme maken. of meedoen. Nou ja, kijk, als het in een uh, uh, buitenplaats over Valérie Giscard d'Estaing gaat... zie je mensen elkaar toch aanstoten wie was ja, dat bestaat. ook alweer. Ja. He, dus dat is wel een punt. Uh, het, het, het gaat wel over fundamentele dingen ook emotionele dingen, maar ook fundamentele waarden in het leven. En mensen gaan met zeven grote levenswijsheiden ja? naar huis. Ja. Wat? Nou, je hoeft ze niet alle zeven te noemen, maar wat, wat kun je mensen meegeven? Nou, een van de mooie levenswijsheiden die ook wel door het programma heen zit, is die van Ramsey Shafi. Uh, weer mensen uit je leven die de dingen lelijk maken. We hebben allemaal mensen in ons leven ja. die de dingen lelijk maken. Hou ze op afstand. Durf jij, jij iemand mee. te noemen in jouw leven? Er zijn er niet zoveel nee. meer, nee. is nee, denk... zijn dood. Nee, toch? Dat niet. Of maar... hebben ze er helemaal uitgebannen? Je kijkt steeds minder kritisch naar je omgeving, omdat naarmate je ouder je wordt, realiseer je dat je gedoe over mensen en wat je van ze vindt... niemand is A of Z. Ze zijn allemaal A en Z. Dus ja. bij, elk, bij elk mens ontdek je steeds meer... Uh, ook hele mooie kanten. Als je maar word je dan dacht, niet hè, heel dan mild, mild uh, Ivo? Ik ben ontzaggelijk mild, ja. ja. Geworden ja. of altijd geweest? Geworden, ja. ja? ja. Want wie voor je nou vroeger niet aardig... die je nu wel aardig vindt? Dat weet Of ik met wie je niet. kan nou, opschieten? Nou, in, in dat soort termen heb ik nee? nooit zo serieus... Ik ben altijd dolblij dat ik ondanks dit merkwaardig drukke leven nog zoveel goede vrienden heb, ja. die ook morgen allemaal komen. Dus jij vroeg ben je niet nerveus. Dan zitten gewoon 43 vrienden ook in de zaal morgen. Ja. Die lachen alleen niet, want die kennen mijn grapjes wel. Dus dat is dan weer even wat het moeilijk maakt. Maar het, het is een festijn om je omgeven te weten door mooie mensen. Ja, maar hoe, hoe weeg jij nou uh, of iets leuk is uh, of niet? Want dat lijkt me ontzettend lastig als je je eentje ergens een programma zit te schrijven. Je schrijft, uh, en dat doe ik vaak dan in ons huisje in Frankrijk... dan stond er ik me drie dagen af, in grote discipline. Ah, hij heeft een huisje in Frankrijk. Ik heb drie dagen uh, voorgelezen in ja? de theaterzaal van de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Fantastisch, die hebben op hoog een helemaal geoutilleerd theater. Ja. Dat deed ik uh, voor de pauze, na de pauze, voor de pauze. Dus mensen konden gewoon naar boven komen en uh, luisteren, gewoon voorlezen... En de helft kon ik weggooien. En je wist eigenlijk al dat de rest betrekkelijk in orde was. Dus je moet het horen van hmm. de mensen. Je kan het zelf niet bepalen. Ja. Zeg maar, uh, je, je gaf al aan hoe ontspannen je in het theater uh, bent. En, en hoe leuk je het vindt. Nou, je zegt het nu zo vaak dat ik bijna nerveus word voor morgen. Nou ja, nou ja je hoeft niet nerveus te worden. Maar dan denk ik, ja. En, en nu ben je... Hoe lang wil je dat doen? Dit was eigenlijk, toen ik ja zei, bedoeld voor na mijn televisiecarrière. Ik denk, ik zal toch ooit wel te oud zijn. En dan heb ik gelukkig nog theater. Kan ik pianoles nemen het hele jaar, drie ja. maanden schrijven, drie maanden spelen. Maar het kan wat vroeger. Kambuur Peck, wat was het? 1-0, uh, Armand. Dat is nog steeds 1-0. En deze wedstrijd doet me heel erg denken aan een wedstrijd eerder dit seizoen... waarbij Peck Zwolle ook uitspeelde, toen tegen go Ahead Eagles. En ook in die wedstrijd begon Zwolle te afwachtend. En je kan toch verwachten dat als je tegen een ploeg speelt in degradatienoot... de ploeg die moet winnen... Dat die ploeg agressief begint en dat doet Cambuur vandaag ook. En Peck weet daar niet heel goed mee om te gaan en de voorsprong, de 1-0 voorsprong voor Cambuur door een doelpunt van Ritsmeijers dan ook volkomen terecht. Peck is nog geen moment gevaarlijk geweest voor het doel van doelman van Cambuur, Leonard Nienhuis. Sterker nog, de beste kansen sinds die goal van uh, Ritsmaier. Die waren ook voor Cambuur. Uit de kluts schoot Leeuw in tegen de verdediger van Pek op. En ook Bakker kreeg nog een aardige mogelijkheid. Hij gleed de bal net naast. Als er nu wel een vrije trap is voor Pek Net buiten het strafhofgebied aan de rechterkant. Dat kan misschien wat gevaar opleveren. Als uh, Matthäus Klieg de pol achter de bal zet in die vrije trap van de debuterende scheidsrechter. Jeroen Manschot uh, nu mag gaan nemen. En uh, kijken of krijgt die bal in gaat draaien. Hij schiet ineens en die bal wordt dan door uh, Martijn Barto tot uh, Hoekschop verwerkt. En zo blijft Cambuur dus uh, op 1-0 staan na bijna 20 minuten hier in Leeuwarden. Ron, Ron Vergouwen met Cassie uh, Kijken. En hij beloofde het, het zou gaan over kijken naar het tv kijken. Cassie Kijken met Ron Vergouwen. De programma's uit Sochi die de NOS uitzond deze week werden massaal bekeken. Leuk voor de NOS natuurlijk. Maar ja, wat doe je nu als je een omroep bent... die niet in het bezit is van die Olympische uitzendrechten? Zoals bijvoorbeeld het RTL Nieuws. Ja, dan breng je gewoon zo min mogelijk Olympisch nieuws. Ja, en als er dan echt groot nieuws is... dan laat je Rick Niemand gewoon radiocommentaar geven op tv. Goedenavond, een historische dag vandaag in Sochi. Niet alleen wint Nederland voor het eerst goud op de Olympische 500 meter, opnieuw is ook het hele podium oranje. En in Sochi is verslaggever Marcel Maaier. Marcel, ja het is echt heel bijzonder hè, wat we vandaag hebben gezien. Maar de kijkers van het RTL nieuws hebben dat dus niet gezien. Een andere creatieve oplossing, maar inmiddels behoorlijk uitgekoud, is dat je de beelden laat zien waarop mensen naar de beelden kijken. Maar dan dus zonder de beelden. Zoals in Hart van Nederland bijvoorbeeld. En dan is het zover. Iedereen staat aan de start. Na een goede rit van zang moet Wust echt alles uit de kast halen. Als de Brahmans over de streep komt, blijkt Gouter dit keer niet in te zitten. Jullie zijn toch wel trots hier? Ja, ja. trots. Natuurlijk allemaal in het kader van de sfeerbeleving. Weinig spectaculair, maar ja, goedkoop. En omroepen vinden dit soort beelden blijkbaar geweldig. Want eh, vooral de showrubrieken smullen ervan. En ja, eerlijk is eerlijk. Wie wil nu niet zanger Walter Kroes voor zijn flatscreen de Olympische Spelen zien kijken? Ja, ja, dit gaat goed, jongens. Dit gaat goed. Pompen, kom op. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Dit gaat hartstikke goed. Margot Boer, die heeft nu zilver. Die staat nu tweede. Kom op, wust. Komt ie hoor, yes, yes! Nou, dit, is toch, dit is toch niet normaal, we hebben gewoon weer twee medailles En de presentatoren van Echtia Boulevard gaan nog een stapje verder, want daar maken ze er een compleet item van, met zichzelf in de hoofdrol. Ik ga op de redactie ook zitten kijken, wij met het hele team, let vooral even op wat voor wakkere houding ik heb bij het kijken ja, naar schaatsen, en wanneer ik begin te schelden. Gewoon weer gaat komen. Kijk, hij is dood. Hij is helemaal schrikkelijk. Weg met die ja! Ja, maar de ergste kijkbeelden zag ik deze week bij Man bij het Hond. Die lieten de tenenkrommende homo's Ronald en Martijn de spelen analyseren voor de buis. Ze kregen duidelijk de opdracht van de NCRG om zich zo nichtig mogelijk te gedragen. Houden jullie van sport? Doet me niks. Nee. Maar het zijn meestal wel leuke jongens ofzo. Er zitten wel lekkere types tussen. Ja, dat mogen we wel toegeven, Heerlijk. Die pakjes worden ook steeds strakker, of niet? Oh, dat is een oh, stemmetje. Kijk dan Heel Heerlijk. Hee hee hee Geniet. Mm. Ja. Oh, jawel. Heerlijk. Heerlijk. Geniet. Kleding uit, nu. Muts af. Ja, en dat natuurlijk allemaal in het kader van de Russische homo-emancipatie. Dat begrijpt u wel. Maar um, ja, in de wat chiekere onzinnige tv-termen heet zoiets dan... de Nederlander een spiegel voorhouden. Dit soort tv's scoort goed, getuigen ook het nieuwe Nederland van alle man... Waarin de Afrotros oude beelden van Bert Haanstra's documenteren. Allemaal, van 50 jaar terug, vermengd met hedendaagse beelden. Ochtendstond, we zijn nog klein, maar toch al op weg. Waar gaat dat naartoe? Regelrecht naar de eerste mijlpaal, de eerste schooldag. Ja, die nostalgische Haanstra-beelden met de stem van Simon Carmichot... zijn natuurlijk heerlijk. Maar ja, hoewel de vergelijking met het heden een aardig idee is voegen die nieuwe beelden behoorlijk weinig toe. Want ja, die zien we tegenwoordig al de hele dag op allerlei kanalen op de buis. En ja, waarom ook dit programma weer door Art Rooijakkers gepresenteerd moet worden? Uh, prima presentator, maar ik begin een beetje een overkill te krijgen. Hoe gingen we om met onze kinderen? En wat deden we in onze vrije tijd? Ja, als iets uit deze TV-week blijkt, is dat we graag naar onszelf kijken. Maar ik ben benieuwd hoe we over 50 jaar terugkijken... naar de beelden waarop wij gebiologeerd kijken naar tv-kijkende mensen. Ik hoop namelijk niet dat de komende generatie denkt... dat tv-kijken een Olympische sport was. Kassie kijken met Ron vergouwen. En uh, wat Ron zojuist zei... Uh, kunt u altijd terugluisteren op onze website... deperstribune.nl. Ivo, Ivo Nier. Naast je zit een icoon van... Wauw! maar We <lacht> hebben elkaar wel zei, vaak he? op televisie gesproken in ja, de goede tijden. Ja, ja, ja. Een van de allermooiste fragmenten van de radio van de afgelopen week... was jullie interview, Joan Hannappel en jij, toen jullie 13 en 14 waren... En het leek toen echt of jullie alleen maar... ja, meneer, zeiden tegen meneer Siebe van der Zee. Was het echt zo of zaten er meer dingen in? Schouwtje nou, Dijkstra. in het begin, uh, in het begin was het, natuurlijk, zaten we alleen met ginegappen aan het lachen en alles. Dus Siebe voelde zich echt helemaal opgelaten... Maar later kwam er dan toch wel ja, meneer, nee, meneer, uit. Als de redactie van Govert zijn werk goed gedaan heeft... krijgen we dat straks nog even te horen. Ik ben, ik ben benieuwd. Anders ontstaat er nu lichte paniek. Want ik vind dat je het volgend dat... uur niet mag doen zonder die fragmenten. Nou ja, dat zat, was een prachtig fragment uit Andere Tijden Sport, denk ik. Vorige week, hè? zondagavond. Dat of, werd het, ja, ja, ja, ja, het ja. uitgezonden. Ja, maar uh, Sjoukje, word je veel gevraagd deze dagen? Nou, de laatste twee weken is het wel veel geweest. Ja, ja bijna om de dag. Dat is wel leuk. Al die spelen die... Ja, je... herinner je alles weer van 50 jaar geleden. Brengen dus dat uh, de, ja. Het zijn toch leuke herinneringen. Ja, was jij, was jij een kijker... Ja, je wel uit voetbal natuurlijk. Sport in beeld heb je ook nog gezien onder die titel. Sport in beeld heb ik totaal <laughs> gezien, sterker nog. Ik ja. was ballenjongen in het Olympisch Stadion. Over willen opvallen gesproken. En het was de tijd dat er nog één camera was. en film... En ze namen dan eigenlijk alleen maar het strafschopgebied op. En de grap was dan ook als ballenjongen om zo hard te rennen... dat je achter het doel stond in het Olympus. had je kans dat je op tv kwam. Dus nou, je, over ja, dat ja, was kwam te... oh. Oh, En in die tijd keek ja. ik ook naar Sjoukje, want die was op ja, tv. Ja. Zeker, ja, met ja. die fantastische ja. en kuur. Ja, Ivo, dus jij was al jong in beeld. Uh, en nu ga je weer naar Ajax, heer vanmiddag? Ja, maar niet helemaal. Want jij ja, spelen vanavond. En ik ben dan toch wel zo dat ik om half zeven theater wil zijn op ja. een gemakkie. En even rustig rondkijken. En ik vind theaters, uh, uh, oude kastelen en lege discotheken... dat vind ik de meest romantische plekken die er bestaan. Dus ik loop ook altijd rond en dan geniet ik mijn suft en denk, wauw, wat mooi. Zeg. Stoelen, rode stoelen, de sfeer. Het, het, het ruikt naar geluk. Dus je bent vanavond eerst in de theaters, ongeveer als je Zeker. binnenkomt. Ja. En, uh, en als je in carré staat, dan uh, kom je daar, want jij staat ook in carré. Nou, niet meer, denk ik. Maar nee, maar daar ben, ja. ben je zes keer geweest. Ja. En, en, en dan kom je de kleedkamer binnen. Van. Nee, dat is al eerder het moment. En ik, als ik het vertel, krijg ik helaas weer kippenvel. Kan niemand zien, hoewel op de webcam die we met zo mogen noemen... is misschien wel zichtbaar. Uh, bij de portier vragen, mag ik de sleutel van kleedkamer 3... Nou, dat, mijn vrouw zei, wat is dat dan? Ik zeg, ja, maar daar zat Toon Hermans, daar zaten alle grote. En daar komt hier, komt in Carré <lacht> opeens in die kleedkamer. Nog veel meer dan op het toneel. Want dat maakt niet gek vanuit of je daar speelt of in de speeldoos in Baren. Dat is heel raar. Je hebt het in je hoofd zitten, je doet het zo goed mogelijk met je hele club. Maar het, bij die portier en die kleedkamer, ja, dat is, dat is diepe emotie, Govert. Carré, ja. Carré lag aan jouw, uh, jouw voeten. En ik zit niet, uh, niet te prijzen, want het was zo. Het was gewoon hartstikke vol, hè. Ja. Jij krijgt uh, ja, volle ja, zalen. Het, het ja. is überhaupt een groot avontuur. Het is echt nog steeds Kuifje in Wonderland. Ik kan niet genoeg benadrukken. Ik doe dit puur voor mijn plezier. Ik ben ervoor gevraagd en, en geniet me suf. Maar ik geniet me ook suf, omdat het werkt. Ja. Sjauke, ken jij hem van het theater of van de tv? Van de televisie. ja tv ja. He? Ja. Maar, jij maar gaat het nu lijkt komen. me fantastisch om... In, ik ga je nu uitnodigen in de buurt. Graag. Ja. Dan kom ik graag kijken. Dat vind ik uh, heel leuk. Ja. Nou ja, dan is de, de afspraak uh, gemaakt. Ik zou zeggen, dat, uh, dat moeten we doen. Ivo, wat ga je nu doen? Op weg naar Ajax natuurlijk... Uh, Kijk, ik ga nu eerst met mijn vrouw een kopje koffie drinken. Dan weet ze tenminste Bijbel. dat ik even langskom. Dat is ook heel belangrijk. Die is me alleen maar kwijt de afgelopen tijd. En dan uh, ga ik met de jongens naar Ajax. Het is altijd het mooiste van de zondagmiddag om met de jongens naar het voetballen te gaan. En dan ga ik natuurlijk een half uur van tevoren weg. En dan weet ik precies wat iedereen in ons vak roept. Hé, hey, halve wedstrijder. En ook de tekst. Kom dan helemaal niet. Jongens, ja. je weet waarom het nu is. Ik moet even naar het theater. Ja, het is niet zo dat je uit protest van het Ajax speelt. Uh, weet oh, je, ze verstop, kunnen staan, Ik word het doodziek van het rondspelen achterin. Ja. Breek me de bek niet open. en heb ik nog twee ja. uur nodig om me daar kwaad over te maken. Ja, want je, je valt in slapen bij... Uh, nou, ja, ze creëren nou... geen kansen, zeggen nee. ze nee. Maar de bal blijft achterin. Ja, dat is domineren. Ja, nou, maar wel kampioen worden dus. Nou, Dit jaar niet. Nee, dat nee, het Ajax blijft goed. mijn favoriet. hoor. Toch wel Ja, mijn shockje, je komt <tie> uit Amstelveen. Ja, uiteindelijk uit Friesland, maar je bent Amstelveen. Ik in Amstelveen op opgegroeid. Ja. Dus uh, ja, ja dat is uh, zonder hoek natuurlijk. Ja. Ja. Nou, ik spreek je graag het uur. Ivo, mooie voorstelling in ja, films. Ja, dat, dat, dat het voorbij was. is, vond het leuk. Ja. Ja. Het was een leuke ontmoeting. Ja. Ik hoop dat je nog jaren door mag gaan. Dank u wel. Nou, dan krijg ik dat over jou ook, natuurlijk. Dat je nog maar jaren zou zeggen. Zet hem op, geloof Ja, zit hier een beetje laf te slijmen. Dat zijn goed, Ivo. Nou ja. Een beetje warme woorden af en toe op de zondagochtend kom op Willem Huis deed het ook. Ja. Dankjewel dat je hier was, Shoutje. Tot zo duidelijk. Graag. <laughs> de Perstribune. Een programma van Max. De Olympische Winterspelen in Sochi. Wat oh, een goede tijd hoor! Wat een goede tijd hoor! Oh, okay. Natuurlijk hier op Radio 1. Het wordt een dijk van een Olympisch sport. Wow. De Tijdens de Spelen krijgt u van ons elke middag NOS Radio Olympia. Representing the Netherlands. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Het is wel ook nog 1-2-3. 1-3! De Olympische Winterspelen in NOS Radio Olympia. Olympisch kampioen. Ja, ah, wat is echt onwaarschijnlijk. Dit is echt natuurlijk helemaal grandioos. 9 2 9 2 Radio 1. Oh, ho, ho! Het nieuws van alle kanten.